Kerkluut met het NOS-journaal. Extinction Rebellion is begonnen aan een nieuwe blokkade van de A12 bij Den Haag. Enkele honderden demonstranten van de klimaatactiegroep protesteren op deze manier tegen de overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. Bij eerdere blokkadeacties bij Den Haag greep de politie in, maar vermoedelijk gaat het vandaag niet gebeuren. Dat hangt samen met de politieacties voor een vroeg pensioenregeling. Activisten van Extinction Rebellion wandelden de afgelopen dagen van Arnhem naar Den Haag. Van het malieveld gingen ze naar de A12. Oekraïne en Rusland hebben gevangenen geruild. Beide landen hebben elk 103 mensen laten gaan, meldt het Russische persbureau Interfax. Oekraïne heeft het bericht nog niet bevestigd. De twee landen wisselen vaak gevangenen uit. Op dit vlak bereiken ze af en toe een akkoord. Er is verder geen uitzicht op gesprekken over vrede en een einde aan de oorlog. De laatste tijd zijn de spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne opgelopen. De VS en het Verenigd Koninkrijk overwegen lange afstandsraketten te leveren aan Oekraïne. Daarmee kunnen doelen diep in Rusland worden geraakt. Noodweer veroorzaakt overlast in Midden- en Oost-Europa. In Roemenië zijn zeker vier mensen omgekomen bij overstromingen. Ook Tsjechië kampt met overstromingen. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. In het zuiden van Polen zijn vannacht twee dorpen geëvacueerd vanwege het noodweer. In de Duitse deelstaten Beieren en Sachsen is de ergste regenval voorbij. In Oostenrijk moet het ergste nog komen, verwachten weerkundigen. De vermoorde hardloopster Rebecca Cheptegei is begraven. Duizenden mensen waren vanochtend aanwezig bij een herdenkingsdienst in haar geboortedorp in Oeganda. De 33-jarige atleet werd vorige week in Kenia in brand gestoken door een ex-partner. Zelf liep hij ook branddoel op, waar hij enkele dagen later aan overleed. Cheptegei is de vierde atleet in Oost-Afrika die door partnergeweld om het leven komt. Het weer zon en stapelwolken. Het wordt een graad of 18. Vanavond en vannacht opnieuw opklaringen. Het koelt flink af. Morgen opnieuw droog met zon en stapelwolken. En dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En de eerstvolgende plaat is van Nicole en Hugo. Dat was een Vlaams zangduo bestaande uit Nicole Jossi. Geboren als uh, Nicole van Palm. Geboren op 21 oktober 1946. En Hugo Sigiaal. Geboren als Hugo J.M. Verbraken. En die is geboren op 10 november 1947. Ze vormden ook in hun privéleven een koppel. En ze leerden elkaar kennen in 1970. Ze werden verliefd op elkaar en vormden een zingend duo. En in 1971 werden ze met het liedje Goedemorgen Morgen de winnaar van het... Uh, Grand Sony Sima en mochten zodoende op België naar het Eurovisie Songfestival van het jaar, maar uiteindelijk uh, ja, ging het niet door. Nicole uh, die kregen uh, geelzucht en ze konden niet afreizen en toen werd het nummer gedaan door Jacques Raymond en Lily Castel en uh, die eindigde op de 14e plaats uit 18 deelnemers. En dat was wel een beetje logisch, want de tekst hebben ze geleerd in het vliegtuig onderweg naar het Eurovisie Festival. Dus hè, eh, hoort je nu, Nicole en Hugo, een opname met 1971. Goedemorgen, morgen. Goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zal. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen.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 Maak ik die step vast, dan mijn druk en ik sleep je het hele eind. Naar Purmerend, naar Purmerend, naar Purmerend. la la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. Ja, dat was een vrolijk plaatje van Wim Zonneveld met Op de Step voor hoorden Ria Valk met waar zijn de zomers? Nou ja, we hebben natuurlijk een mooi weer gehad. En uh, vanaf uh, ja, zaterdag was eigenlijk officieel de mooiste dag uh, nog van de zomer. En daarna temperaturen die 15 graden zakken en meer regen. Maar ja, eh, ooit oh, komt er eens een einde aan de zomer natuurlijk. Maar voor je het weet is het toch weer mooi weer. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats van Zandvoort. Frits Rademaker heb ik voor u klaarstaan. Gewoon in Sittard op 9 mei 1928... En al daar overleden op 16 augustus 2008 was een Nederlandse muzikus. Hij begon zijn muzikale carrière al op uh, zesjarige leeftijd... bij het knapenkoor in de grote kerk in Sittard. Later werd hij lid van het Sittards gemengd koor. En in Doenraar leerde hij Mia van Nielen kennen... met wie hij in 1970 ze zo zou trouwen. En ze werden, beide, ze werden beide lid van het koor Crescendo. En u hoort hem nu Frits maken met Wie ik nog een jonge was. Die ik nog een jungste was, zo van die jorosses. Toen voel ik heel van alles aan, alleen ik niks met rust. Zou die gade drummelke, en pakte me geen kuikstip. Daar zag de man, de degeneid, die zet dich in het huikstip. Tralalalala, tralalala. Ik hoor te woord, ik hoort die waar voorbij. Nu hou ik ver wie iedereen, een beetje aan mijn zin. Ik knap een zisje, een aardig kent, met om de kop een duikje. Ik spook dan met dat beetje af, op een of ander huisje. Tra la La, la, la, la. Die ik praatte vrienden kon, ik was vol homo. Hier noemde afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op ben zo schim de schoonpapa. papa? Hij zegt toe met een glupskit. Wat wordt dat met mijn dochter moe? Doe in dat duister heupskit. Tralalalala, -la tralalalala. -la -la -la -la. En dicht eens bij Petrus, kom, maar klopt al aan de deur. Daar zet de jong, kom doe maar in, de stijstel heel goed voor. We sportje door. Er staat niks in mijn boekje. Daar volg ik beter, zet niet meer met een Engelke in een heukske. La, la, la, la, la. Ze zochten hun geluk in de grote stad. Fernando, Alfredo en José. Rio, dat mag nimmer een cent bezat. Fernando, Alfredo en José. De eerste speelde vrij, de tweede sjoude praal. De derde zag je elke dag als schoenengoederen staan. Ze zaten zonder geld, dat was hun lieverdaad. Fernando had vrede en was en in de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 hij hey, de witska vooruit geeft gas, en dat oude treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is van daar een hindernis als maar benzine in het tankje is. Hij hey, de witska vooruit geeft gas, dat oude treuzel komt niet meer te pas. Zie je hem Zandvoort? Lokaal lommerhoefraadtebadplaats Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, auto onstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En zojuist hoor u Willy Derby met de opname uit 1937. Dat was Heide Witschka en daarvoor hoor u Annie Greulow.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 Of zitten naar een vreemde te fluiten Dan voel ik me weer rijk en te vreemd Met mijn lot op mijn tijd Naar het bos of naar de hei. Dan klinkt het wel duizend keren. Vrolijke vrienden dat zijn wij. De zon onze wekken en de vogels zingen blij. Dan is tijd dat wij gaan trekken door de duinen, bos of heide. Is iets wat wij wel weten: wie op kamp is, eet voor twee.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 Gebaren, en laatste schippreuk meegemaakt. Toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep, hebben wij een flink geraakt. Drinken, drinken, drinken, drinken tot en me zinken, zinken, zinken. Water, een moeilijke prater, die zei: Ik stot ho, ho, ik stot er zo. Maar na een neutje, dan wordt die wat teutje. En gaat die praten gewoon met zo. Nee, nee, dat wel zinken, zinken, zinken Dreven op een vat kojak.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 Dat was Johnny Hoes met We Drinken Tot We Zinken. En daarvoor hoor je uh, Nokkelbob met Vrolijke Vrolijke Vrienden. En de volgende artiest is uh, Johnny Hoes. Geboren als Johannes Andreas Johnny Hoes. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Weert op 23 juli 2011. Was een Nederlandse zanger, producer en componist tekstschrijver. En zijn plaat Oh Was Ik Maar Bij mijn Moeder thuis gebleven staat nog steeds... echt waar, nog steeds met... 450.000 exemplaren te boeken als het best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En u hoort hem nu Johnny Hoes tezamen met de zangeres zonder naam met Daar bij die molen. Daar bij die molen. Joden naar de Russelaar, de mensen die kopen bij mij, en daarom zing ik blij als Maret ben. Ik geboren als ik Kramer blij. Ik bestaan en als ik mijn stem Dan komen de mensen aan mijn kruin. Als maar het kruin, ik geboren. Als maar het kraan. ...voor de twee stukjes van, uh, van Eddie Wall. Als eerste hoor u, als de Markramer ben ik geboren. Als Markkramer ben ik geboren, moet ik zeggen. En daarvoor, hoe je heette, dat ben ik vergeten. En de volgende artiest is uh, Mankenelis. De Pseudoniem van Cornelis Pieters. Boor in Amsterdam op 16 december 1919 en al daar overleden. Op 8 oktober 1993 was een Nederlandse zanger van het levenslied... En hij begon als bassist en werkte samen met zijn zwager, accordeonist Sonny Meijer. En in de, in de jaren 50 nam hij zijn artiestenaam Carlo Pietro aan. Hij ging onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. En later, toen hij zijn been verloor, heeft hij zijn naam veranderd naar Mankeneles. U hoort hem nu samen met Sonny Meijer met Als op het Leidse Plein. Als op het Leidse Plein de lichtjes meer in branden gaan. Gezellig op het asfalt in de staart. bij het lino zijn de blinden voor het raam van baan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die verstaat. Zo waar,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 Het maandje in haar volle luister is weer present. Laat mij zien hier in het duister hoe je bent. Samen zitten wij te dromen hier hand in hand. Wat is het licht weer brandt. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad.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 Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje die verschijnt.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 Het was een visser uit een dorpje aan de Middellandse Zee die ik met vakantie heb ontmoet. En s'avonds dansen wij daar samen.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 En dat was Wim Sonneveld met Poen, Poen, Poen, Poen. En daarvoor horen u Corrie en de rekels met Adieu, Adieu, Adieu. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even Koordraai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met Corrie Stewart. Pseudoniem van Cornelia van Meijgaard. Was een uh, Nederlandse zangeres, actrice, cabaretier, muzika, musicalster... En u hoort er nu met Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. Weet u nog een fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op voor voorhaal? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het een miserig mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de gestaag. Is Leen Egenaar nog... Vrij overbodige vraag, wat voor weer zou het zijn? Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2. Twee...